Het is rustig in de trein. Ja, ja dat kunnen we rustig stellen. <laughs> we rijden al meer dan 100 kilometer in een coupé voor onszelf. Ja. Is Stuttgart ook het einde van uw reis? Ja, althans daar stap ik uit. Ik moet naar Baknam. Dat ligt zo'n 20 kilometer ten zuiden van Stuttgart. Oh, ik ken Baknam wel. Oh. Koffie, uh, graag. Uh, u ook. Ja, ga je. Uh, twee koffie graag. Alsjeblieft. Dat is één. En dat is twee. Twee marker, alsjeblieft. Alsjeblieft. En laat u het maar. Dank u wel. Dank u wel. Het wordt zo langzamerhand wel tijd dat ik me voorstel. Ja. <laughs> Na een paar uur samen in een coupé mag dat wel. Hè? Mijn naam is Lots. En ik ben Martha Neumann. O, prettig met u kennis te maken, mevrouw Neumann. Dat is dan geheel wederzijds, meneer Lots. Maar ik ben Fräulein Neumann. Zegt u maar Martha. En ik ben Wolfgang. Hm? Uh, woon je in Bakna? Nee, nee, mijn ouders zijn daar ondergebracht. Ik woon en werk in New York. Oh. Ik ga op bezoek bij mijn ouders. Zo! Een hele onderneming, lijkt me. No. Maar hoezo uh, je ouders ondergebracht? We zijn vluchtelingen uit Oost-Duitsland. Hm? We zijn afkomstig uit Leipzig. Zo. Ja, na een avontuurlijke reis zijn we via Hongarije en Oostenrijk... vorig jaar in Duitsland aangekomen. Ik woon nu bij mijn oom in New York en mijn ouders zijn hier gebleven. Zo. En wat voor werk doe je in New York? Oh, heel eenvoudig... Mijn oom heeft een aantal zaken in kantoorbehoeften. en ik beheer een van de filialen. Maar nou, ik vind het erg leuk hoor. Alleen, mijn vader sukkelt een beetje met zijn gezondheid en daarom ben ik nu hier. Zo? Mag ik je iets, iets voorstellen? Het duurt nog, nou, nog anderhalf uur voordat we in Stuttgart zijn. Hm. Zullen wij eens kijken of er een plaatsje vrij is in de restauratiewagen? Nou, nu, het zegt eigenlijk erg graag. Ik begin wel wat trek te krijgen. Nou, kom mee dan. Confrontatie. een nieuwe hoorspelserie over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het derde deel, in de roos. 88, Achtung, Achtung. dat vliegtuig uit Tel Aviv. Flight EL-704 is landed. Attention please, the plane from Tel Aviv, Flight EL-704 has arrived. Ik möchte gerne spreken met Herr Lots, een van euer gasten. Wie was die naam? Lots, L-O-T-Z. Een ogenblik, bitte. Hallo? Wolfgang. Ja. Met Nathan. Ik ben zo even in München aangekomen. Zal ik naar je hotel toe gaan? Uh, nee, nee, doe dat maar niet. Neem een taxi en kom naar. Gasthaus zum Post in de Betanienstraat. Moment. Zum, zum Post. Post? Ja. Betanienstraat. Ja. ja, ik heb het. Ik kom eraan. Daar zit ik aan de koffie. Tot zo. 8 Dat Flugzeug bij ER704 is gelaten. Ja? Zum Betanienstraat, bitte. Gasthaus zum Post. Verstehe. Nathan, ga zitten. Je bent, uh, je bent mooi op tijd. Ja, het vliegtuig gaat wind mee. Zo. Heerlijk rustig hier. Mm -hmm. Ja, om deze klok is hier geen sterveling. Ik ben hier graag. Koffie. Ja. Fräulein, twee café bitte. Nou. Het gaat gebeuren, Lods. Eindelijk. Heb je alles voorbereid? Ja. En uh, heb je een oplossing gevonden voor de zender? Ja. Ja, die zit verborgen in een uitgerolde hak van de rijlaarzen. En daar verwacht ik bij de douane geen moeilijkheden mee. Jij neemt dus het vliegtuig naar Caillero overmorgen half tien. Heb ik al besproken. Uh, laat de reisbureau Koek van hieruit een hotelsuite voor je reserveren... in het Ramses Hotel in Caillero. Je bent een uh, rijke uh, toerist, of je wel? Ja, gedraag je dan maar, hè? Maar dat zal me niet de minste moeite kosten, Nathan. En vanuit uh, Australië is 100.000 dollar overgemaakt op jouw naam bij de First National City Bank in Cairo. En, uh, oh ja, hier heb ik een stapeltje dollars voor je, voor onderweg. Merci. Ik heb afgesproken met de radiodienst dat je uh, zodra je aangekomen bent binnen 24 uur meld voor de controle. Je kent de frequentie. uiteraard. Vertel eens, Oka. Uh, waar begin je mee? Uh, in de internationale ratengids heb ik al een chique ruitenclub gevonden in Gezira. Gezira. Vlak bij Cairo. Uh -huh. Ik zal zo gauw mogelijk proberen een introductie voor die club te krijgen. Ha, dat zal jou met je charme wel lukken, hè? Oh, en van daaruit uh, zie ik het wel. Blijf jij nog in München? Nee, nee, nee. Ik ga dadelijk met de trein naar Bom. Ik heb morgen een belangrijke afspraak met de Duitse inlichtingendienst altijd. Oh, maar ik moet je wel waarschuwen voor de inlichtingendienst hier in Duitsland. Voor dat grootste gedeelte zijn dat oud naties. Mm -hmm. Ik zal, uh, zal aan je waarschuwing denken. Nou, en dan... Uh, tja, wat moet ik nog hier, hè? Ik stap zomaar op. Dit is... Of... Ach, de koffie. Ja, is. Dank je. Dank, dank, dank Hé... Nog een plikje nog, Nathan. Hm. Ik heb een verrassing voor je. Een verrassing? Ja. Ik ga niet alleen. Je, je gaat niet alleen? Hoe bedoel je? Ik ga niet in mijn eentje naar nou, okay, Keren. Ik neem een vrouw mee. Je wat? Mevrouw. Ik ben veertien dagen geleden getrouwd. Bovendig, kanker. Ik ben met stomheid geslagen. Ja, maar dat is toch niet erg, man. Dat is juist uitstekend. Ik ben bijna veertig jaar en dan is het heel normaal dat je getrouwd bent. Jij bedoelt dus eigenlijk dat je je voordoet alsof je getrouwd bent? Nee, man. Ik ben echt getrouwd. Tssst. Hoe heet ze? Wat is het voor iemand? Ze heet Marta Neumann. Ze is met haar ouders vorig jaar gevlucht uit Oost-Duitsland. Lotsie, Lotzi. Waarom heb je dat niet eerder? Ik ben sprakeloos. Hoe oud is je? 24. Ook dat nog. Ja, ook dat toch? Uh, wat bedoel je? Ach, wat bedoel je? Nog een kind. Ach, kom nou, Nathan. Het is een volwassen vrouw. Ik weet heus wel met wie ik in zee ga. Weet ze al dat je naar Kejoel gaat? Ja, natuurlijk. Weet ze ook waarom jij naar Egypte gaat? Hoor is Nathan. Hoe stel je, je dat voor? Ik kan toch niet alles achter haar rug... achter? Natuurlijk weet ze dat. Uh, vrouw aan de uh, kooiak bieden. Wolfgang, ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Ik ben perplex. Hoe haal jij je hoofd zonder dit met ons te bespreken? Ja, sorry hoor, maar dat lijkt me toch wel een erg persoonlijke zaak. Ik ben gewoon stapel gek op mevrouw. En zij op mij. Ze zal me in alles alleen maar helpen. Het is een erg intelligente vrouw hoor. Reken daar maar op. Lots, je kunt. Ja, dank je. ga je? Lots. Lots, ik zeg mijn afspraak in Bonn, geloof ik, maar af. Waar is mijn timetable? -time? Hier, eens even kijken. Hoe laat kan ik dan terug? Juist, München Tel Aviv, toestad uit Amsterdam. Dat landt hier om half één. En gaat er om één uur door naar Tel Aviv. Juist, ja, dan ben ik er om half vijf. Mooi. Lots, ik uh, verbreek nu ons gesprek, ja? Ach, mevrouw uh, Lijn, uh, willen ze een taxi aanroeven, ja? Ja, En Lots, ik bespreek de beaankomst in Tel Aviv ogenblikkelijk met Issagarel. Jij bent vanavond vanaf zes uur in je hotel te bereiken. Ja, ik begrijp niet dat je daar zo'n deining over maakt. Begrijp wel? jij dat niet? Wolfgang, honderdduizenden dollars zijn en worden in jou geïnvesteerd en zonder... Te kennen, neem jij een beslissing die onze operatie op Met Esther. Er is telefoon voor de heer Harrel. Geeft u maar door. Hè? Hallo. Met Esther Steyn? Esther, met Nathan. Kun je mij doorverbinden met Isse? Nee, die zit in Jeruzalem. Ik verwacht hem over een uur terug. Esther, luister goed. Ik zit nu op het vliegveld van München. En ik kom terug naar Tel Aviv. Wat zeg je me nou? Jij moet toch naar Bonn? Dat stel ik mogelijk uit. Ik moet eerst met Isser spreken over een nieuwe ontwikkeling met Wolfgang Lotz. Oh, moeilijkheden. Lijkt me wel, ja. Maar hoe dan ook, ik kom met het vliegtuig uit Amsterdam... dat hier een tussenlanding maakt om half vijf in Tel Aviv aan. Laat Isser mij afhalen van het vliegveld. Ik moet hem dringend spreken. Ja. Mogelijk kan ik nog terug naar Bonn. Ik zal het hem zeggen. Ik denk al dat hij er is. Anders moet jij me vanaf het vliegveld hierheen bellen. Afgesproken. Oh, wacht. Uh, uh, laat, uh, laat het mij hier meenemen. Drie weten meer dan twee. Hm, het is me wel een toestand, blijkbaar. Ja, je hoort het wel. Ik hang op. Ja, ja. ja. Tot ziens. Heb jij enig idee waar het over zou kunnen gaan, meneer? Geen enkel idee. Het moet zijn dat Wolfgang los is overgelopen naar de Arabieën. Ja. Zoiets zou het wel moeten zijn. Hè? Blijft die nou. Het toestel is al tien minuten geleden geland. Ah, daar komt hij. Hij ziet ons niet. Nathan! Nathan! Hier! Ja, hij ziet ons. Nou, ik ben benieuwd. Zo, mensen. Daar ben ik. Kom mee. Ik uh, heb een ruimte in de ZIP-afdeling gereserveerd. Dan kunnen we rustig praten. Dag, meneer Harrel, U kunt hier naar binnen. Ja. Dat is uitgesloten, Issa. Dat kan niet. Ja, dat dacht ik ook. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Tja, maar... Aan de andere kant... Wat wil je zeggen? Ik heb er onderweg naar hier natuurlijk over nagedacht. Kijk eens, de meeste topspionnen zijn robots. Maar Wolfgang Lotz blijkt nog wat menselijks te bezitten. Ik heb geen behoefte aan filosofie. De zaak is onmogelijk. Als hij erop staat zijn vrouw mee te nemen, dan zie ik dat als een, een bijna onoverkomelijke handicap. Nou, nou, Is dat nou wel zo? Stel dat hij gevangen wordt... Dan is het zwijgen van hem bij eventuele martelingen... Dan laat het eventuele maar weg. Precies. Maar goed, dan is zijn al of niet zwijgen zijn verantwoordelijkheid. Maar nu wordt in zijn nabijheid zijn vrouw hard aangepakt. Ja, ja. Oké, okay. jullie hebben gelijk. Hier, dit is het nummer van zijn hotelmunche. Bed er maar op, is hè? Hij wacht op het ogenblik op je telefoontje. Uh, kan dat hier vandaan? Zeker. Je kunt het nummer via de telefoon hier opgeven van ja, de telefonisten. Uh, ik doe het wel. Eerst een 9 draaien. Mm -hmm. Receptieluchthaven. Ach, juffrouw, zou je het volgende nummer voor mij willen aanvragen? Het is München, Duitsland. Nummer 45 82 35. Ja, 45 82 35. We zijn wel laat, hè? Het is al over zessen. Ach, ze zullen er eerst wel een vergadering aan wijden, denk ik zo. En het hotel is bij de Volgende straat meteen om de hoek. Laten we toch maar even gaan rennen. Zo. De hoek om. Ja. Ah. Dat zijn. We. Ga jij maar voor. Juffrouw, mijn naam is Lots van kamer 24. Is er zo even voor mij nog telefoon geweest? Uh, nee, meneer. Ja. Uh, ik, ik zit hier nu precies een uur, maar er is voor u geen telefoon geweest. Dank u. En? Nog geen telefoon geweest. Oh. Kom mee, we nemen de lift. Gelukkig. Hoe denk je dat ze reageren? Nou, ze zullen aanvankelijk hun oren niet geloven, ja. denk ik zo. Maar ja, ze kennen jou nog niet, hè? Oh. Hoe wil je dat oplossen? Mij eerst op zicht doen. <laughs> dat zou misschien geen gek idee zijn. Kom lift, waar blijf je? Uit. Ik hoor de telefoon gaan. Met lots. Zo, was je al. Je spreekt met Nathan. Ik ben nu in Tel Aviv. Je baas staat naast me. Hij wil je wel even spreken. Geef maar. Lots. Dit kan niet. Waarom niet? ...uit te leggen, dacht ik. Ik bedoel... ...jouw voornemen om je vrouw mee te nemen... ...naar deze vakantietrip... ...dat mogen we toch wel zeer ongebruikelijk noemen. Ja, natuurlijk. Maar daarom is het juist een vondst. Uh, ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Maar uh, ik heb zo het idee... ...dat er collega's van jou zijn... ...die in soortgelijke omstandigheden... ...hun vrouw ook wel mee zouden willen nemen... ...maar dat dan toch niet doen. Ja, maar jullie... Ik ken Marta, helemaal. Me uitspreken. Van tientallen aspecten wil ik er één noemen. Je vrouw wordt lastiggevallen, laten we zeggen, door een agent. Jij bent daarbij aanwezig. Hoe denk je je dan te kunnen opstellen? Alsof het jou niet aangaat wat er met haar gebeurt? Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben. Luister, ik wil het kort maken. Of ik ga met Marta, of ik ga niet... Dat is duidelijke taal. Ik zou zeggen... Luister even naar me. Marta is een zeer intelligente vrouw. We hebben dit natuurlijk besproken. Maar bekijk het eens van een andere kant. Het is zo absurd... dat ik voor mijn werk mijn vrouw meeneem... dat daarom, zo er al sprake van zou zijn... elke argwaan weggenomen wordt. Het negatieve wordt dan juist positief. En dan... We gaan op huwelijksreis. En wat is er ontwapenender in de wereld dan een huwelijksreis? Ja. Luister, denk niet dat dit een romantische bevlieging is. Martha en ik hebben alles uit en te na besproken. Ze is dus op de hoogte? Ja, uiteraard. Heb vertrouwen. Dit is heus doordacht. Oké, okay. ga je gang. Bedankt. Wat krijgen we nou, Iser? Tja, je bent een man van snelle beslissingen, dat weet ik. Maar dat jij na een telefoonbabbeltje van nog geen minuut 180 graden omzwaait, dat vind ik toch wel een heel sterk staaltje. Nou, ja, Blot ja. is niet gek, die weet wat hij doet. Hou, oh, ik, ik ben ook stom verbaasd hoor. Wat had hij dan wel voor argument? Die jongen gaat gewoon op huwelijksreis. Schitterende suite is dit. Wat een verrassing, hè? Ja. Oh. ja, ik ben er zelf ook wel een beetje beduust van. En al die bloemen. Oh, wat een uitzicht. Oh. Wat een luxe schat. Oh. Ja, maar toch is het wel een beetje vreemd. Wat is vreemd? Nou, ten eerste dat we in de lounge zo moesten wachten. En ten tweede, eh, op mijn bespreekbiljet van Koek staat... een suite op de tweede etage. Oh. En nu zitten we op de eerste... Ja. Goedemiddag, mevrouw en meneer Lots. Ja. Mijn naam is Nebak. Ik ben de directeur van dit hotel. Bent u tevreden met deze suite? Tevreden? <laughs> ja. oh, het overtreft onze stoutste verwachtingen. Maar ik dacht ik dat... Kom even mijn verontschuldiging aanbieden voor het feit dat wij u in de lounge even hebben laten wachten... Maar we wisten niet dat het bij u om een huwelijksreis ging. <grijg> Daarom hebben we de zaak even om moeten draaien. En het is ons een genoegen om u onze bruidsvieten te kunnen aanbieden. Oh, dat is zeer elegant van u, nou, meneer Nebak. Dat is zeker een verrassing. Kom maar verder. En het is ons een groot genoegen om u bij uw entree hier deze champagne aan te bieden. Oh. Ik zou haast zeggen, dit is te veel eer, meneer Nebak. Wat een verwennerij. Oh, we stellen uw gesten zeer op prijs. Dat doet mij een genoegen. En als u ook maar enig verlangen hebt, uw minste wens is voor ons een, een bevel. Oh, ho, ho, ho. Hoort hoor toch eens. Maar ik zal u nu alleen laten veel genoegen verder. Oh, dank u, dank u. Uh, meneer Nebak, ja? Over een kleine wens gesproken. M mijn vrouw en ik zijn enthousiaste paardensportliefhebbers. Ja. Zou u ons mogelijk bij een ruiterclub kunnen introduceren? Maar met alle genoegen, heer Lots. De paardensport is in Cairo zeer populair, mogen wij zeggen. Ik zal dit ogenblikkelijk voor u regelen. Dank u zeer. Oh. Oh, daar schiet mij iets te binnen. Er logeert hier in het hotel een ingenieur, een landgenoot van u. En die is minstens zo'n paardensportliefhebber als u. En hij is lid van een belangrijke ruiterclub in Gezira. Zal ik hem aan u voorstellen? Oh, bijzonder graag, meneer Libak. Bijzonder graag. Nou, dan zien we elkaar aan het diner en dan zal ik zorgen dat u de ingenieur ontmoet. Heel graag. Mm. Veel genoegen verder. <laughs> Dank u. Marta, de glazen champagne. <laughs> Dit is in de roos, Marta. Dit is meteen al in de roos. U hebt geluisterd naar het derde deel van onze nieuwe hoorspelserie, De Confrontatie. Hierin hoorde u de stemmen van Hans Hoekman, Joop van der Donk, Corrie van der Linden, Jan-Willem ten Broeke, Paul de Major, Paul van der Lek en Koen Pronk. Technische realisatie, Wim de Kok en Monique Stam. De regie was in handen van Friso Koks.